6 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink. Wordt Nederland binnenkort bij België ingelijfd? De Vlaamse cabaretier Bert Kruismans komt ons met zijn voorstelling... Vaderland in ieder geval alvast op voorbereiden. Dat zo in dit is de dag. Nu eerst het NWS Journaal met Ewout de Jong. De Oekraïnse oud-premier Julia Timoshenko stelt zich kandidaat voor het presidentschap. Ze heeft dat gezegd tegen oppositieleider Klitschko. Die vindt het een raar idee dat de oppositieleden elkaar moeten beconcurreren. Klitschko hoopt op een eerlijke en open strijd. Naar Europees model, zegt hij. De presidentsverkiezingen staan gepland op 25 mei. Timoshenko zat in de gevangenis wegens machtsmisbruik... gedurende haar premierschap. Door de uitspraak van het Oekraïense parlement... dat ze zich niet schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf kwam ze vrij. Een rechtbank bepaalde vanochtend dat ze ook niet meer vervolgd zal worden... voor belastingontduiking en verduistering. De Nederlandse afdeling van artsen zonder grenzen... moet alle activiteiten in Birma staken. De hulporganisatie trekt volgens de regering... moslimminderheden in het land voor. Artsen zonder grenzen zegt in een reactie dat het diep geschokt is door de beslissing. Ras, religie, geslacht of politieke voorkeur van patiënten speelden geen rol... zegt een woordvoerder van de hulporganisatie. Artsen zonder grenzen maakt zich grote zorgen over het lot van tienduizenden patiënten... die onder hun zorg vielen politie heeft in Haarlem vijf mensen aangehouden... die probeerden om te frauderen bij het theorie-examen... van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Vier verdachten zaten in de examenzaal. Ze stonden in verbinding met de vijfde verdachten... die bij het gebouw in een geparkeerde auto zat. Het CBR ontdekte de fraude bij een routinecontrole. Mensen worden daarvoor gewaarschuwd, voorafgaand aan het examen. Dus die hebben nog de mogelijkheid om telefoons op te bergen... buiten de examenzaal. Maar goed, als zij het examen blijkt... Dat deze mensen daar geen gehoor aan geven en willens en wetens toch uh, uh, op een onjuiste manier het examen willen doen, dan melden we dat altijd aan de politie. Want we accepteren gewoon niet dat mensen frauderen met het theorie examen Het examen van de verdachte is ongeldig verklaard. Ze worden vervolgd voor fraude en mogen. Geen herexamen doen. Volgens het CBR neemt het aantal mensen dat wil frauderen bij het theorie-examen toe. In 2012 werden 14 mensen bedrapt en vorig jaar waren dat er 43. Ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken... ontraadt alle reizen naar het Egyptische schiereiland Sinai. Belgische reisorganisaties schrappen de komende twee weken... hun vluchten naar het gebied. Belgische toeristen in de badplaats el-Sheikh kunnen daar voorlopig blijven. Nederlandse toeristen zijn vandaag wel teruggehaald uit de badplaats... nadat Nederland gisteren het reisadvies had aangescherpt. De redenen voor het aanscherpen van het Nederlandse advies... zijn nog onbekend. De Belgen geven wel een reden voor de aanscherping. Volgens het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken... toont de bomaanslag op een bus met Zuid-Koreaanse toeristen... op 16 februari aan dat er een reële terreurdreiging is. In Duitsland heeft een man twee advocaten gedood. Een aantal mensen is gewond geraakt. Een van hen is er ernstig aan toe. Een uit de hand gelopen echtscheiding... is vermoedelijk de oorzaak voor het bloedbad. Na een grote klopjacht rond Düsseldorf is de schutter gepakt... melden Duitse media. De man is deemdag in Goch am Niederrhein gevast worden... Er had in een Anwaltskanzlei aan de Automeiler am Hörweg een vrouw met een Messer erstochen. Zwei Männer wurden verletzt. Anschließend hatte derselbe Täter een persoon in een Anwaltskanzlei in Erkrath erschossen. Een weiterer man wurde dort verletzt. De verdachte is gearresteerd in Goch, vlakbij de Nederlandse grens. De man heeft eerst een vrouw doodgestoken en later ook nog iemand neergeschoten. Het weer vanuit het zuiden trekt lichte regen naar het westen en midden. Elders is het vanavond en vannacht vrijwel droog. Minima in Groningen dicht bij nul, in Zeeland wordt het 4 graden. Morgen in het westen en noorden eerst bewolkt en soms druiderig. Elders af en toe zon en lokale bui. En ook zondag is het wisselvallig. Het blijft smiddags 8 of 9 graden. ontslaan, hoe is het op de weg? Er is nou dus nauwelijks sprake van een avondspits. Maar er zijn wel wat problemen. Zeker in het zuiden op de A58. Daar kom ik zo op. Er is ook een aanrijding op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar staat tussen Gooimeer en Muiden 5 kilometer. De weg is daar weer open. A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brienenoordbrug noordbrug 5 door een gestrande vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Maar dan die A58 van Eindhoven naar Tilburg. Daar staat het goed vast. Tussen Best en Moergestel, 11 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd? Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer van Eindhoven naar Tilburg... kan dus beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Zometeen en dit is de dag. Waarom wil het Erasmus Medisch Centrum... haar sterftecijfers niet openbaar maken? De nieuwe Lexus CT200H brengt de luxe van Lexus dichterbij dan ooit.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 Met Thijs van den Brink. Goedenavond. Alle ziekenhuizen zijn verplicht om vanaf morgen hun sterftecijfers openbaar te maken. Maar het Erasmus Medisch Centrum heeft daar geen boodschap aan en weigert simpelweg. We horen zo waarom. Daarna, kort voor half zeven, verdedigt commentator... Arend Jan Boekestein de stelling... Oekraïne moet geen lid worden van de EU. Renze Klamer duikt zo in de wereld van de dierproeven. En beetje bij beetje wordt Nederland overgenomen door de Belgen. Tenminste als het aan de Vlaamse cabaretier Bert Kruismans ligt. Hij komt ons met zijn show Vaderland klaarmaken voor de totale annexatie. En na half zeven praat ik met hem. Dan ook een gesprek over de pakistaans nederlandse Ifti Kardier... die vandaag voor de rechter stond. Hij, zei zo, hij zou zijn vrouw Fatima vijf jaar lang opgesloten hebben... in hun huis in Rotterdam. Hoe vaak gebeurt hoe gebeurt het in Nederland? Vragen we straks aan Shirin Mouza... van Fem for Freedom. Als u mee wilt praten, twitter dan... met de hashtag DDD. Alle ziekenhuizen moeten dus vanaf morgen... hun sterftecijfers openbaar maken, maar het Erasmus Medisch Centrum... in Rotterdam heeft laten weten daar niet aan mee te werken. Wel presenteerde het ziekenhuis vandaag eigen cijfers... die inzicht geven in de kwaliteit van de zorg. Maar tot onze verbazing wordt in dat bericht toch... het aantal sterfgevallen gewoon genoemd. En de telefoon is Jan Hazelzet... Het hoofd medische informatie van het Erasmus Mzo, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, er wordt een getal genoemd, 851 sterfgevallen in 2012. Dat is procentueel meer dan het landelijke gemiddelde. Is dat de reden waarom u het cijfer aanvankelijk niet bekend wilde maken? Nee, nee. Um, wij hebben bezwaar tegen de manier waarop de minister ons vraagt... om onze sterftecijfers bekend te maken. Uh, en in, die, in de aanleiding naartoe, of althans in de weg naartoe werd ons regelmatig gezegd, hebben u dan iets te verbergen? Ja. En uh, toen dachten we, ja, nou ja, we kunnen ook net zo goed gewoon de, de, de, de botte cijfers neerzetten. 851? 851 op 40.000 opnames. En 851 en... is 2% en landelijk gemiddelde is 1,9, daar zit u boven. Dus dachten wij, dat zal de reden wel zijn waarom ze het niet ja. willen vertellen. <laughs> nou nee, um, ten eerste, uh, dit zegt niks. Oh. Uh, en, uh, want ja, we hebben nu puur alleen maar het aantal patiënten dat uh, overleden is in een jaar op een aantal uh, opnames gedeeld. Ja. En uh, ik denk dat iedereen weet dat uh, in een academisch ziekenhuis... er veel ziekere patiënten liggen um, dan in een gemiddeld kleinere ziekenhuis. Ja, dus, dat een... dus dat snappen wij burgers wel, dat dat cijfer bij u waarschijnlijk iets hoger is... dan in kleinere ziekenhuizen. Ja, maar nu wordt de indruk gewekt dat uh, door een aantal correcties toe te passen... Uh, een zogenaamd gemiddeld mortaliteitscijfer berek berekend kan worden... wat wel inzicht geeft in de kwaliteit van de ziekenhuizen. Ja. Daar hebben wij bezwaren tegen. Ja, ja het moet gewoon, hè, de minister bepaalt... Ja, nou ja, soms moet je ook wel eens zelf uh, durven te zeggen als iets uh, toch niet helemaal is waar het uh, uh, uiteindelijk voor bedoeld zou zijn. Zeker, maar dan aan het eind van de dag, dan luister je toch naar de minister, lijkt me als net ziekenhuis. Dat zal ook wel in de toekomst gaan gebeuren, maar nu moeten we ineens terug naar 2012. En dat is natuurlijk toch weer een, een, een tijdje geleden. En um, ja, dan, dan zijn wij eigenlijk van mening dat je beter uh, bredere informatie kan geven dan een zogenaamd de gemiddelde ziekenhuismortaliteit. Ja, u gaat dat niet doen morgen. U moet morgen op uw website hebben staan... dat cijfer waar de minister om vraagt. U zegt nog steeds dat gaan wij niet doen. Ja, wij, wij hebben andere dingen te bieden. En, <laughs> uh, ja. ja, maar daar vraagt de minister niet om. Nee, maar ik hoop dat we duidelijk kunnen maken aan de minister... dat uh, als wij dat over 2012 moeten doen... dan is dat ten eerste een hoop, een hoop extra werk. Maar goed, daar zal de minister in niet zo'n boodschap aan hebben. Nee, we maar moeten allemaal door... hard werken. Door te kunnen laten zien dat wij de mortaliteit wel heel serieus nemen... sterker nog, dat we het op zich met de minister eens zijn... dat er heel veel meer aan transparantie gewerkt moet worden... Um, hebben wij gemeend dat we ook op andere manieren over 2012... Um, uh, beter indragen ja. kunnen geven wat er gebeurd is. Maar kunt u dan niet die extra cijfers die u graag wil geven... geven? en daarnaast het cijfer wat de minister vraagt? Dat lijkt me toch gewoon netjes voor een academisch ziekenhuis benen. Ja, het heeft op zich... Uh, dit gewoon, zoals u het stelt, niet met het academisch ziekenhuis te maken. Nee, maar dan zou je toch het goede voorbeeld moeten geven, dat bedoel ik. Ja, oké, okay, maar ik denk niet dat we alleen maar goede voorbeelden moeten geven. Ik denk dat we dingen moeten doen die echt zinvol zijn. En, en nogmaals, als, als, als het HMR, dat is dus de gemiddelde ziekenhuismodaliteit, wordt genomen als een maat voor kwaliteit, dan hebben wij daar grote bezwaren tegen. Ja, maar dat klinkt toch een beetje als arrogante artsen die denken dat ze het beter weten dan de rest van de wereld. Um, met alle nou ja, respect, uiteraard. De... Ja, zo zou je het kunnen stellen. dit uh, is niet uh, iets van ons zelf. Uh, op, op onze website geven we ook als voorbeeld twee uh, verwijzingen die niet van ons vandaan komen. Althans, één komt van ons vandaan. Dat zijn onderzoekers die nadrukkelijk hebben gemeten hoe dat is in, in de wereld. Want het is niet alleen maar Nederland die dat nu zegt. Ook andere landen komen tot de ontdekking dat dat toch niet een handige maat is. Ja. En daarnaast heeft ook de gezondheidsraad in een rapport van december van 2013, dus het is vrij kort geleden nog gezegd, het is te vroeg. Ja. Om de HSMR als een kwaliteitsinstrument te gebruiken. Maar de Gezondheidsraad is niet de baas. Nee, de Gezondheidsraad is wel een adviesorgaan voor de minister. Zeker, dus die geeft advies, maar de minister beslist. En u moet volgens mij naar de minister luisteren. Ja, nee. Laten we het daar nou even niet hebben over de handhaving, want dat is denk ik de enige. U krijgt een boete straks. Dat zou kunnen. Gaat ja, u dat die betalen? Zegt u? Gaat u die betalen? Nou ja, als wij een boete opgelegd krijgen van de NZA, dan zullen we wel moeten betalen. Maar ik denk dat wij uh, wel met de NZA gaan... Nee, ik denk het niet. Wij gaan ook met de NZA praten De NZA, hierover. dat is de Nederlandse zorgautoriteit, hè? Ja, sorry. Ja. Ja. Uh, wij gaan ook met hun praten. Dat, die uitnodiging hebben ze al inmiddels naar ons gestuurd. En dat zullen we ook op korte termijn gaan doen. Uh, en ik hoop dat we hen kunnen overtuigen dat we een alternatief te bieden hebben. Wat denkt u zelf? Ik denk dat, dat het alternatief zo is dat we daar wel akkoord mee zullen gaan. Oké, okay, nou, ja. we gaan het met u afwachten. Ik denk het eigenlijk niet. Maar goed, wie weet, wie heeft u gelijk. We gaan het horen. Jan Hazelzet, hoofd van de medische informatie van het Erasmus MC. Oké, okay, bedankt. Van Rensen. Ja, Rensen klaar. Maar je hebt je vandaag bezighouden... met laboratoriumratten en medicijnmuizen. Ja, zoiets ongeveer. Ja, het is naar aanleiding van een bericht van de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Die maakte vandaag een plan bekend dat er in de toekomst alleen maar dierproeven gedaan mogen worden. als er echt geen alternatief voorhanden is. Ja, ik heb het gehoord. En waar ze nog wel echt noodzakelijk zijn, dan wordt er gewerkt met de zogenaamde drie V's: verfijning, vervanging en vermindering. Mooi. Nou, dat klinkt heel fancy natuurlijk. Maar ik vroeg me af waar worden die dierproeven überhaupt nog wel voor gedaan? Want ik dacht aan make-up, dat, dat, dat soort spullen. voorbeeld. Dat schijnt al lang helemaal geen ding meer te zijn. Dat is allemaal dierproefvrij. In Nederland althans. Maar het, het gebeurt nog steeds. En niet zo'n beetje ook. Er worden nog steeds ruim een half miljoen eh, dieren per jaar worden gebruikt in Nederland voor dierproeven. En ook nog eens een half miljoen dieren. Die worden er weliswaar gefokt voor die dierproeven. Maar die blijken uiteindelijk niet nodig. En worden dan maar gewoon afgemaakt. Hmm. Uh, en om achter te komen waar dat dan voor is. Waar die dieren voor worden gebruikt. Uh, uh, dat vertelde mij Frank Dales van Dierenbescherming Nederland. Die weet dat natuurlijk. Die is heel blij trouwens met het plan van de staatssecretaris. Ja. Maar hij vertelde mij ook waar die, uh, die, uh, die proeven nog voor worden gedaan. Verrassend veel. Dat varieert van huistuin en keuken schoonmaakmiddelen... tot bijvoorbeeld zelf een, een plastic pen. Omdat als u die plastic pen in uw mond stopt... tijdens een vergadering en daarop koudt... dan wilt u eigenlijk wel zeker weten dat dat veilig is. En dus wordt dat getoetst op dieren. Ja, ja Thijs, dus ik heb je een pen, met die pen in, in mijn je hand. hand. Ja. Die kan ik veilig in mijn mond stoppen, omdat die getest is op een dier. Ja, op een dier. En de muizen, vissen, konijnen, honden, paarden, die hebben allemaal die pen in hun mond gehad. Ja, daar gaan de dieren waarschijnlijk niet aan dood. Dat weet je niet. Nu niet meer in ieder geval, want het is nu getest. Jij gaat er niet aan dood. Dat is uiteindelijk okay. het doel. Maar goed, het gebeurt vaak ook voor overbodige dingen. Overbodig omdat het feit dat het bij een dier wel of niet schadelijk is, niet per se betekent dat het dan bij jou en andere mensen ook zo is. Dat vindt die Frank Dalers ook van dierenbescherming. Maar wie dat ook vindt, dat is bioloog en schrijver Midas Dekkers. Die zegt, er worden veel overbodige dierproeven gedaan, met name bij universiteiten. En ik vroeg hem waarom nou juist bij de universiteiten omdat er op de universiteit een heleboel mensen zijn die graag willen promoveren. En als je wilt promoveren in de biologie, dan is één van de gebruikelijke manieren dat je een probleem zoekt, dan zoek je bij dat probleem zoek je een proefdier. Daarvan bestel je er paar dozijn. Je probeert jouw ideetje op die proefdieren uit. En het resultaat daarvan dat publiceer je in een blaadje. En als je het genoeg van die blaadjes hebt, dan ben je gepromoveerd. En dan is je professor blij, want die heeft er weer een promovendus bij. De enige die niet blij zijn, dat zijn die honderden lijkjes... die uh, elke vrijdag door de hakselaar gehaald worden. Hij zegt het <lacht> heel fijnzinnig. Hij zegt het heel fijnzinnig. <lacht> ja. Hij is er niet zo blij mee. Het heeft er echt met een soort mee te maken. En hij is zelf natuurlijk bioloog, dus hij heeft ook wel eens die dierproef moeten doen. Hij moest als student de werking van een hart bestuderen bij een kikker. En hij weet nog heel goed hoe dat ging. Dus dan ging je als studentje ging hij naar de assistent van de professor. en dan vroeg je om zo'n hart. En wat deed die assistent dan? Die ging een kikker onthersenen, zo heet dat. Er werd dan in de nek van de kikker werd een gaatje gemaakt. en dan nam hij een sortiment breinaald. en dan ging hij met die breinaald, die stak hij in het ruggenmerg van die kikker. en dan roerde die een beetje tot het ruggenmerg geheel naar de galmiezen was. En dan, ja, dan voelde die kikker verder niks meer. dan kon je daar verder alles mee uithalen wat je wou, maar dat hart, dat hield er natuurlijk binnen de kortste keren weer mee op. En ja, zo kun je niet afstuderen. Dus dan moest je weer naar de assistent en dan moest je weer zo'n hart gaan halen. Ja, het is gewoon een beetje breed. gewoon ook echt mis, ja, breed misselijk het Ja, toch is er ook voor dit soort dingen, er is een andere kant van de medaille. Want zonder dit soort onderzoeken zouden we sommige dingen gewoon niet te weten zijn gekomen, zeggen veel mensen. Bijvoorbeeld als het gaat om de werking voor medicijnen. Een concreet voorbeeld daarvan is Kees Smit. Hij is voorzitter van de Stichting Informatie Dierproeven. En deze Kees Smit die heeft hemofilie, aids en hepatitis. En die heeft de werking van zijn medicijnen mede te danken aan dit soort dierproeven. Nou ja, ik gebruik zelf dagelijks allerlei medicijnen... die verplicht vanwege de overheid uitgetest zijn op dieren. Dus waarmee dierproeven gedaan zijn. En daar heb ik in principe dus wel een belangrijk deel van mijn leven aan te danken, ja. Maar zou ik het dan zo sec kunnen stellen dat u niet meer zou leven... als er geen dierproeven waren geweest? Nou, een aantal mensen zou inderdaad niet deze kwaliteit van leven hebben als er geen dierproeven mogelijk waren geweest, ja. Ja, maar of dat ook voor u geldt, dat weet u niet. Nou, dat geldt ook voor mijzelf, ja. Ja, Dat is dus de andere kant. Er is ook goed nieuws. De afgelopen jaren zijn er steeds meer alternatieven zijn er voor voor die dierproeven. Zo vertelde mij tot slot hoogleraar Bas Blauwboer. Die is verbonden aan de Universiteit van Utrecht en winnaar voor een prijs voor het ontdekken en ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven. Er wordt eigenlijk al jarenlang gebruik gemaakt van menselijke huid... die bijvoorbeeld overblijft naar buikwandcorrecties. En die huid kan dan gebruikt worden om daar de huidcellen uit te isoleren. En die, die dingen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Eén daarvan is bijvoorbeeld bij het behandelen van brandwonden. Ja. en De andere is dus bij het toetsen van stoffen of hun toxiciteit. En kun je dan zeggen Want... dat dieren eigenlijk gebaat zijn bij obesitas? Ik vind dat een leuke grap, maar het gaat veel verder natuurlijk. Je kunt ook... Van borstcorrecties of zo. En dat heeft natuurlijk helemaal niks met obesitas te maken. Ja, maar dus ook bij obesitas is een dikke buik of een borstverklein. Dat kan zomaar een hele hoop dierenleed besparen. Ja, goed besluit van de staatssecretaris. Althans, zo klinkt het. Alleen ja, nog als wel. het nodig is. Ja, dat okay. is inderdaad een go goede conclusie. Zometeen, de EU stond deze week klaar met zakken geld en hoopvolle beloften voor Oekraïne. Maar past Oekraïne wel bij Europa? Kijk met What Can I Say. Dit is de dag waarop het alweer geschaatst wordt. Dit weekend wordt op misschien wel de coolste baan van Nederland... in het Olympisch Stadion in Amsterdam het NK Sprint... en het NK Allround geschaatst. Sebastia Timmerman, de 500 meter voor vrouwen voor het sprinttonnoor... is net klaar. Ja, die zit er net op. En daar wint uh, Margot Boer. Zij begint dus uitstekend aan dit uh, Nederlands Kampioenschap Sprint, Dat zij in het verleden al uh, drie keer won. Er rijdt ook een hele goede tijd. 38.90 voor Margot Boer. Als ze zo'n tijd rijdt in uh, Tijalf in Ereveen... dan is ze daar denk ik ook wel uh, best wel uh, redelijk tevreden mee. Dus wat dat betreft hebben de ijsmeesters... die deze tijdelijke baan onderhouden... dat zijn trouwens dezelfde heren als in uh, Tijalf in Ereveen... hebben dat uh, prima gedaan. Omstandigheden goed. Het is droog, er staat wel een straf. Wind uit het oosten. Maar dat leek toch weinig effect te hebben op de vrouwen. 38 38,90 dus een prima tijd voor Margot Boer. Die Sochi natuurlijk verliet met twee bronzen medailles op de 500 en de 1000 meter. Lotte van Beek wordt tweede en kijkt straks op de 1000 meter tegen een achterstand aan van 35 honderdste van de seconde op Margot Boer. En Floor van der Brand rijdt zich ertussen op de derde plaats 39,47. Kijken we het rijtje verder af. Valt Thijsje Oenema met de zesde plaats een klein beetje tegen. Irene juist wordt achtste op haar minste afstand van de twee sprintafstanden gezien. Moet dadelijk meer dan een seconde goed maken op Boer op de duizend meter. En Marit Leenstra, de regerend Nederlands kampioene... kijkt al aan tegen een achterstand van één seconde en twee tiende op Margot Boer. Die dus prima begonnen is aan het NK-sprint in het sfeervolle... en aardig goed gevulde Olympisch stadion in Amsterdam. Dankjewel, Sebastian Tilleman. Dit is de dag waarop Leni het Hart niets meer te maken wil hebben... met haar eigen zeehondencrash in Pieterburen. Als je zo'n ekel aan je hebt, dan moet je noem toch direct over wat ik bedacht heb. Zeehondencrash, Leni het Hart. Ja, maar als je zo'n ekel aan me hebt, dan moet je Michaal gauw, ook. Dit was de dag waarop een medewerker van een elektronica-bedrijf in Arnhem... wordt vervolgd voor discriminatie. Hij wees een stagiair om een wel heel bijzondere reden af. Hij mailde, is niks. Ten eerste een donkergekleurde, tussen haakjes, neger. De eigenaar van het bedrijf bood eerder in ons programma al zijn excuus aan. En als ik dan de jongen daar zit, dan voel ik me wel geraakt... dat die jongen er ook doorheen zit. Door een mailtje van de interne, van de medewerker van mij. Dat die jongen ook gewoon uh, pijn heeft dat zie je. Dit was de dag waarop een door Hitler zelf gesigneerd exemplaar van mijn kamp... voor het enorme bedrag van 47.000 euro geveild werd... De verkoper van het boek was een jood. Two signed copies of Hitler's Mein Kampf. Sanders himself is Jewish, but argues these books are of historical significance. Zeg het maar. De sfeer in Oekraïne en dan met name op de Krim wordt met het uur grimmiger. De afgezette president Janukovic weigert zich bij zijn afzetting neer te leggen. Rusland spreekt dreigende woorden. En bivakmutsen bezetten de vliegvelden op de Krim. De problemen zijn verre van over. Maar de vraag is of de oplossing in Europa ligt. Arant-Jan Boekestein, daar gaat jouw stelling over vanavond. Hoe luidt die? Ik denk dat het niet verstandig is om te beloven... dat Oekraïne binnen afzienbare tijd lid zou moeten worden van de Europese Unie. En de reden is heel simpel. Uh, even, even iets stelliger. Oekraïne uh, moet geen lid worden van de EU. Nee, niet... Niet binnen 50 jaar, om het zo maar te zeggen. Oké, okay, ja, dat we even en, een termijn erbij hebben. En de reden daarvoor is heel simpel. Er is geen begin van de meerderheid van lidstaten die dat zullen willen doen. Je zou ze blij maken met een dode mus. In, in, in de Europese Unie bedoel je? Precies. Ja? En de tweede reden, die is nog veel belangrijker. Er wordt nu nooit gedaan of er good guys en bad guys zijn. Als je nu een beetje kijkt naar de mensen die er rondlopen... dan zie je op het plein zie je allemaal mensen die snakken naar een corruptvrij regime. Naar een goed regime. Dat is heel indrukwekkend. Maar Timo die mevrouw met die prachtige blonde vlechten... Nou, als je daar eventjes die mevrouw onderzoek doet... die heeft miljoenen verdiend met gasdeals met uh, Poetin. Is dat per se corrupt? Nou, weet je wat ze gedaan heeft? Ze heeft gezegd, ze heeft dus een gaskorting bedongen bij Poetin. En een deel van die korting heeft ze niet doorberekend aan de consument. En die, dat leverde dus miljoenen op. En die staan in Zwitserland. Die heeft ze op een eigen bankrekening ja. gezegd. Ja, nou, nou, dat vind is corrupt. Dat ja. was volgens mij niet helemaal de manier nee, waarop het hoort. Nee, nee ik toch? wil het even checken. Ja. Uh, maar de vraag is dan, doen we dan niks voor Oekraïne? Want we hebben uh, jouw partijgenoten zelfs. Hans van Balen heeft er op het plein gestaan en heeft gezegd... jullie horen bij ons. Uh, ja. Guy Verhofstadt, dat was de bevrijder zo'n beetje. Ja, ik was niet helemaal onder de indruk van wat Verhofstadt uh, daar allemaal deed, om om maar even te zeggen, omdat daar wel verwachtingen werden ja. uh, gewekt. Maar luister eens, gelukkig hebben wij het IMF in deze wereld. Het IMF is een or organisatie die in staat is om met ongelooflijk moeilijke regimes... toch leningen te verstrekken en dat conditioneel te doen, voorwaarden te ja, stellen. Want het land is bijna fiet, hè? Ja, maar het is overigens wel zo dat de kleptocraten hebben dat dus gedaan. Hè? En dat is natuurlijk, natuurlijk toch wel heel merkwaardig dat we dat dan accepteren met elkaar... en dat we vervolgens moeten wij er dan voor betalen. Nee. Dus de enige manier om het op, op, op te lossen is dus echt met, met het IMF... die daar. Dan ook de mes op de keel zetten. Ja, en wat is onze rol dan? Wat is de rol van Europa? Nou, wij, wij kunnen handelsconcessies doen als zij bereid zijn om de mensenrechten te accepteren. Als ze bereid zijn om niet oorlog met elkaar te gaan voeren, dan kunnen we da daar iets mee doen. In de zin van jongens, het is goedkoper om zaken te doen met ons? Nee, dus ze kunnen dan bijvoorbeeld uh, hun producten makkelijker bij ons uh, krijgen. Ja, dat soort dingen, dat zouden we moeten doen, maar verder ja. dan dat ga jij niet. Nee, nou ja, als je, wat, als je EU geld zou willen geven, dan moet het in ieder geval via het IMF, want dat zijn mensen die in staat zijn dat het ook echt daadwerkelijk goed wordt aangewend. Als je dus nu zomaar geld zou geven, is ongeveer het allerdomste wat je kan doen, is een bom geld aan die dame met die blonde vlechten te geven. Dat, <lacht> echt, dat, is, dat zou ik ja. echt heel erg En je vinden. bent niet bang dat we ze dan weer in de handen van de Russen duwen, als we het niet helpen? Luister, de, de, wij zijn afhankelijk van de Russen. In zowel Iran als in Syrië. De Krim is eeuwenlang van de Russen geweest. Ja. Zou het nou niet verstandig zijn om, om, om niet geen ruzie te maken met de Russen... te kijken of we hier niet samen uit kunnen komen? Ja, nou, Dirk zou, Nederlands ondernemer in Rusland... die twitterde vanmiddag... Het is geen tragedie als de Krim weer bij Rusland komt. Kremlin redt het gezicht en de geschiedenis is een eerherstel. Ben je daarmee eens? Zeker, maar er komt ook nog hele platvloers rijden erbij. Wie is bereid om te sterven voor de Krim? Amerika... Obama heeft alles verknald in Syrië. Die heeft die raketten niet gegooid. Niemand neemt die man nog serieus. Amerika gaat daar echt niet om knokken. Nou, de EU al helemaal niet. He? Gaan wij hier met z'n vieren knokken daar voor de Krim? Nee. Nou, dat betekent dus Ik dat we dus heel netjes met uh, Poetin gaan praten... en ja. kijken of we een oorlog kunnen voorkomen. En de Krim geven we dan aan Rusland... en de rest van de Oekraïne wordt Europees georiënteerd... maar niet met hulp van ons. Nou, dat is nog niet zo makkelijk... want het Oosten zit vol met oligarchen... die ook heel duidelijk Russische banden hebben. Nee, het is heel, een hele gevaarlijke situatie daar... En en het enige wat we kunnen doen, is dus als ze zich daar gedragen... als ze proberen die staat een beetje bijeen te houden... dan kunnen ze wat krijgen. Het gaat wel conditioneel steeds. Het wordt echt een, een diplomatiek hoogstandje... waarvan we hopen dat het vreedzaam blijft. Ja. Klinkt een beetje asociaal, want het lost het zelf maar op. Weet je, wat asociaal zou zijn als wij gewoon zomaar ons goede geld zouden smijten, dat alleen maar toe leidt dat de corruptie daar alleen maar erger wordt. Dat zou asociaal zijn ten opzichte ja. van onszelf of ten opzichte van hun? Ten opzichte van beide. En, en denk nou nog eens aan ontwikkelingssamenwerking. Oh ja, dat werkt ook niet, hè? Dat werkt ook niet. Nee, best. maar zullen we dat nou een andere keer doen? <laughs> We kunnen niet alle problemen in uh, vijf ja. minuten oplossen. Dankjewel, Arjen en Boekestijn. Zometeen. Hoeveel vrouwen zitten in Nederland opgesloten in hun eigen huis... vastgehouden door hun echtgenoot en schoon familie? Daarover Shirin Moussa van fem for freedom Ondernemer. Bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware... maar houdt de investering u tegen? Huur dan AccountView software van Visma. Snel starten tegen lage kosten. Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Visma.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 Account voor bedrijfsoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl/huur. EcoSteam heeft nu ook moes voor veilige reiniging en fix kleefpasta voor langdurige kleefkracht. Dat doen ze ook. Verhuizen met garanties en verzekering. Erkendeverhuizers.nl. Er is er eentje geopend. Hallo, hallo. Dat kun je wel zien. Dat is een jumbo. Ja, deze week hebben we alweer onze 400ste supermarkt geopend.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 De Oekraïnse voor-premier Julia Timoshenko stelt zich kandidaat voor het presidentschap. Zij heeft dat gezegd tegen oppositieleider Klitschko. Die vindt het een raar idee dat de oppositieleden elkaar moeten beconcurreren. De presidentsverkiezingen in Oekraïne staan gepland op 25 mei. De politie heeft in Haarlem vijf mensen aangehouden die probeerden te frauderen bij het theorie-examen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Vier verdachten zaten in de examenzaal en ze stonden in verbinding met de vijfde verdachte die in een geparkeerde auto zat. De vijf worden vervolgd voor fraude en mogen tenminste drie maanden geen herexamen doen. De Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen... moet alle activiteiten in Birma staken. De regering daar zegt dat de hulporganisatie... moslimminderheden in het land voortrekt. Artsen zonder Grenzen is geschokt... en zegt dat het nooit patiënten bevoordeelt. De organisatie maakt zich grote zorgen... over het lot van tienduizenden patiënten in Birma. En Nederlandse banken roepen hun klanten op... om niet meer te internetbankieren met Windows XP. Op 8 april stopt Microsoft met het onderhoud van het besturingssysteem... dat daarna niet meer beve goed beveiligd is... Consumenten zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van hun computer. Een op de tien gebruikt nog Windows XP. En ook veel gemeenten doen dat. Dat is het nieuws op dit moment. Marco Vroeg, voor het een mooi weekend. Um, ja, redelijk. Laten we het daarop houden. Niet uitgesproken mooi, want daarvoor moet het droog zijn, moet de zon schijnen... en wil je misschien ook wel lentachtige temperaturen hebben. Nou, dat lukt niet, mm. maar het gaat ook niet stormen, het gaat ook niet keihard regenen... en het gaat ook niet vriezen. Dus we zitten er een beetje tussenin. Uh, nu trekt er overigens wel wat regen over ja. het zuiden van het land... en ook het midden krijgt er nu mee te maken. Het zal vanavond en vannacht ook het geval zijn. In Het noordoosten blijft het lang droog, daar 1 graad als minimum in het zuiden 3. En in het zuiden klaart het dan langzaam wat op, laat in de nacht. Morgen in het westen wat regen, motregen... Een beetje druilerig weer. De Tot rest hoe van laat dat, ongeveer? Ja, in het westen blijft het toch wel een groot deel van de dag hangen. In mm. het midden en vooral in het zuiden klaart het allemaal wat sneller op. En krijgen we te maken met uh, een enkel buitje. Nou, daar kan je dan tussendoor fietsen. Ja, ik wil fietsen. Uh, ja, uh, 9, 8, 9 graden weinig wind. Dat is in ieder geval een okay, dus oordeeltje. En ook zondag ziet het er wat dat betreft rustig uit. In het midden en zuiden is het dan droog. En in het noorden valt wel wat regen. Dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand Swaan hele bescheiden avondspits, Maar er is toch nog wel wat aan de hand op de A16 van Breda naar Rotterdam bijvoorbeeld. Daar staat voor de Van Brienenoordbrug 4 kilometer stil. Er is daar een auto gestrand. De rechterrijstrook is dicht. En de A58, Eindhoven richting Tilburg. Er staat tussen Moorgestel, tussen Best en Moergestel 7 kilometer stil na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Omrijden is toch nog wel het beste. Richting Tilburg kun je omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Vandaag stond de pakistaans nederlandse Ifti Karrier voor de rechter. Hij zou zijn vrouw Fatima jarenlang in huis hebben opgesloten en mishandeld. Hoeveel andere Fatima's zijn er in Nederland... vragen we zometeen aan Shirin Moussa van fem for freedom En de Vlaamse cabaretier Bert Kruismans wil ons ervan overtuigen... dat we echt veel beter bij België kunnen horen. Ook nog een tafel. Renze Klamer en commentator Jan Boekestein. Wilt u meepraten? Dat kan. Twitter dan met de hashtag DIDD. <middels> Honderden vrouwen in Amsterdam zitten opgesloten in huis. Maar soms zijn de vrouwen hier ook naartoe gehaald als importbruid. Het overkomt ook vrouwen die gewoon hier geboren en getogen zijn. Dus deze vrouwen die hebben hulp nodig van buitenaf. Vandaag staat een Rotterdamse Pakistaan terecht voor het opsluiten en mishandelen van zijn vrouw. Maar liefst vijf jaar lang werd deze vrouw door haar man onderdrukt. Althans, dat was de aanklacht, volgens Shirin Moussa, directeur van Fem for Freedom. Bestaan er veel meer van dit soort vrouwen in Nederland? Goedenavond, hartelijk welkom, mevrouw Moussa. Hallo. U komt net uit die rechtszaak en zojuist is bekend geworden dat deze Ifti Karje de is vrijgesproken. Ja. Ik ben er nog steeds moet een beetje tot me door laten dringen. Want ik was uh, heel erg blij toen ik hoorde dat uh, een vrouw uh, aangifte heeft uh, gedaan tegen haar man. En dat hij ook uh, door het OM um, um, werd vervolgd. Maar goed, uh, um, er is niet bewezen dat hij um, haar echt vijf jaar lang... Um, heeft opgesloten en haar van haar vrijheid heeft beroofd... omdat ze ook op straat is gezien door in die, binnen, buren. In die vijf jaar is ze door andere mensen ook ja, gezien? Ja, dus dan is het niet uh, wederrechtelijke vrijheidsberoving. Um, en, en ja, goed, er is wel, um, de, de politie is wel een keer um, bij de man en de vrouw um, thuis geweest. En daar hebben ze wel letsel gezien. Maar verder heb ik niets gehoord over... Uh, Um, dat een arts naar haar letsel heeft gekeken. Um, er, er, er, er was daar helemaal geen, geen um, verslag van in de rechtbank. Er werd geen verslag nee. van gedaan. Want u was bij de rechtszaak vandaag. Ja. Kreeg u toen al het gevoel, dit wordt niet een veroordeling? Nee, ik was wel, wel hoopvol. Dus ik ben echt teleurgesteld dat, dat hij niet is veroordeeld. Want de, de ontwikkelingen na mijn vertrek... die werden mij doorgebeld door andere aanwezigen. Ja, u zegt u bent ervan overtuigd dat hij het wel degelijk gedaan heeft? Ja, nou, hij heeft haar ernstig mishandeld. Dat staat vast, dat was, ja. Ja, en, en die vrouw die wilde ook um, aangifte doen van uh, verkrachting binnen het huwelijk. Maar daar heeft ze van afgezien, omdat ze dat niet uh, durfde um, door te zetten. Maar um, ik denk wel dat, dat ze um, ernstig is mishandeld. Mm. En uh, dat er ook sprake is van uh, onkundig politiewerk. Als, als de mishandeling ook echt een deel van de aanklacht was... waarom is dat dan niet behandeld vandaag in de rechtszaak? Nou, dat is niet uh, bewezen um, geacht. Uh, maar ja, um, die, de persoon die mij dus berichtte dat hij is vrijgesproken... die liet mij ook weten van, nou ja, goed, er, is, uh, er heeft geen arts naar haar letsel gekeken. Nee, nee. Dus er was geen... Uh, um, ...dossier van haar medische... Toestand? Uh, toestand, ja. Ja. We praten niet over deze zaak, omdat deze zaak als zodanig ons nou zodanig interesseert. Maar omdat die waarschijnlijk staat voor een, voor een breder verhaal. Hè. Komt dit zo, komen dit soort dingen in de Pakistanse gemeenschap veel voor? Het komt echt heel vaak voor. Ik ben zelf ook Pakistanse. En uh, als ik om me heen kijk, dan is het... Uh, nou, er zijn natuurlijk ook wel gelukkige huwelijken. Uh, maar de vrouwen die zich bij mij melden, dat zijn vrouwen die, die, die, die ook uh, goed opgeleid zijn. Het ging uh, vandaag om een vrouw uh, die... Uh, die niet de Nederlandse taal sprak. Meneer sprak ook de taal niet zo goed. Uh, maar er zijn echt heel veel gevallen bij mij bekend. Uh, en dan echt gevallen van dat, dat er een topwetenschapper is. En iemand die, die, die, die, die arts is. Um, die zijn vrouw gegijzeld houdt. Ja. In de zin van dat, dat, dat, dat ze echt bij haar schoonmoeder moet wonen. Ja. Waar, dat... Waarom doen Pakistanse mensen dat? Ja, dat is cultuur. Ja, is echt waar? Uh, ja, nou, cultuur, ja, iets anders kan ik er niet van maken. Het is, ze zijn het gewend maar. van huis uit. Nou, je, wij vrouwen worden zo opgegroet... Um, dat we altijd gehoorzaam en dienstbaar moeten zijn. Uh, maar ook dat we um, he, alles moeten incasseren. En uh, dat het huwelijk er voor altijd is. En dat je niet weggaat bij de man... omdat uh, God en de engelen dan boos worden. Hmm. En veel vrouwen geloven dat. En om die reden blijven ze dan bij hun man. Ja, ja nou, het, ja. Ja. Nou, ze blijven bij hun man, bij hun echtgenoot. Het wordt ook door het collectief in stand gehouden. Door de ouders, door de vriendinnen. Um, een gescheiden vrouw, een alleenstaande vrouw. Die geniet geen aanzien en status. Wordt verstoten door de gemeenschap? nou Niet altijd, maar um, ja, vaak ook wel. Ja. Want hoe ging het bij u zelf? Um, nou, ik um, leefde ook in een sociaal isolement. Niet um, gegijzeld, maar dat ik geen vriendinnen mocht. Um, Toen u mocht, getrouwd was? Ja, ik ja. mocht ook geen contact met mijn uh, familie. En uh, ja, ik schaamde me daarvoor. Ik dacht van ja, wie was ik en uh, wie ben ik nou uh, geworden? Maar ik was ook bang dat hij me iets zou aandoen. Ik ja. werd niet uh, geslagen of ernstig mishandeld. Want bent u uitgluwelijk of had u zelf voor deze man gekozen? Ik, ik had zelf voor, de, voor mijn ex-man gekozen. Ja, precies. En toen hmm. dacht, dit is een leuke man. En toen u getrouwd was, toen bleek hij toch uh, wat... Ja, en, en waarom mensen dit, dit niet begrijpen... Um, is dat waarom gaat een, uh, een, een intelligente vrouw toch... Um, He, waarom zie je bepaalde signalen niet als nee. je getrouwd bent met je man? En dat heeft ermee te maken dat... Ik ben drie jaar verloofd geweest en ik dronk heel veel thee... en we gingen naar de film. Maar je moet wel samenwonen om elkaar te leren kennen... en eens een keer op vakantie gaan. En dat mag niet van de cultuur, maar ook niet van de religie. Nee. Dus. Je kent elkaar niet en dan trouw je en dan woon je samen. En het en... was geen gespreksonderwerp. Want u wist waarschijnlijk wat er veel voorkwam in die kringen. Dus hmm. u vroeg niet aan hem. Ja, dat is een rare vraag. Maar ga je me straks... Hoeveel vrijheid heb ik straks? Laat ik het zo formuleren. Nou kijk, heel veel mannen vinden um, uh, welbespraakte slimme vrouwen heel erg leuk. Dus ook deze mannen. Uh, ook mijn toenmalige man. Uh, maar op het moment dat je gaat samenwonen. He, of voor het huwelijk beloven ze van alles. Van dat je de, alle vrijheden ja. um, mag genieten. Maar dat verandert op de trouwdag. Dat verandert, ja. Maar, op de trouwdag. Wat, wat, wat, wat, hebben zij er voor belang bij om dat soort vrijheden in te perken van eigen vrouw? ja welk belang zij hebben ze, ze hebben ze het, het, het, het wordt ze ook door um, de schoonmoeder gevraagd of opgelegd oh. um, in mijn geval um, de volgende dag zat ik daar met de hele schoonfamilie ze sliepen allemaal bij uh, okay. thuis maar wist u niet van tevoren? nou ik wist niet dat ik dat ik al uh, dat dat ik alles wat wat uh, dat, dat we meer verdienen dan de vaste lasten, dat het naar de schoonfamilie moest. Dus dat werd de dag daarna meteen besloten. Ja. En je gaat ervan uit, als je trouwt, dat je gelukkig, lang en gelukkig gaat leven. Maar. Ja. Um zo ging het niet. zo zo gaat het in hoe heel bent veel u, gevallen niet. ik hoe bent ben niet u er de enige. Um, nou, hij ging op een gegeven moment weg en um, het is een hele lange weg geweest voor mij om uiteindelijk van hem volledig te scheiden. want um, wat men bij verborgen vrouwen vaak vergeet is dat het niet alleen om opgesloten vrouwen gaat. het gaat ook uh, met vrouwen die achtergelaten worden, die te maken hebben met uithuwelijkingen. en in dit geval was er ook sprake van polygamie. Hmm. en polygamie is in Nederland bij wet verboden. dat werd daar ook door um, de rechter voorgelezen van nou, mevrouw zegt dat, u, dat zij de eerste vrouw is... en dat u, de, u ook nog een tweede ja. vrouw en in heeft. En dit geval gaat niet over u, maar over oh, de ja, zaak vandaag ja. in Rotterdam. mijn zaak is, uh, is heel vaak belicht geweest in de media. Maar um, dit laat zien dat, dat uh, een situatie van leven in verborgenheid... samenhangt met huwelijksgevangenschap, met uh, he, partnergeweld... Ja. maar ook met polygamie en onwettige huwelijken. Ja. Maar wat en, kunnen we er tegen doen? Want er wordt dus weinig aangifte ja. gedaan. De zaak vandaag in Amsterdam is een redelijk unieke zaak. Uh -huh. Die is nu verloren. Wat betekent dit? Nou ja, wat betekent dit? Het heeft wel weer heel veel bewustwording in gang gezet. Dus zo verloren zie ik het ook niet dat men weer op de hoogte is van de situatie van deze vrouwen. En uh, dat als vrouwen um, he, um, in zo'n situatie zitten... dat, dat de slachtoffers die er nu in zitten... dat ze weten dat ze aangifte kunnen doen. Ja, maar ja, dat kan ja. ook zo eindigen. Ja, maar we moeten aangifte blijven doen. Ik geloof echt in uh, uh, verandering en uh, mentaliteitsverandering... via de juridische ja. weg. wat loopt deze mevrouw nu gevaar? Deze man is boos, vermoed ik. Nou, ik weet niet uh, hoe, haar, ja, hoe zij nu leeft en in welke omstandigheden. Maar echt alle vrouwen, en vrouwen uit mijn cultuur... we moeten echt in opstand komen. En dat kan echt alleen via de juridische weg aangifte doen... Oh ja. en steeds er aandacht voor vragen. Zodat ook de politiek hoort van... hé, hey, dit is er aan de hand en doe iets. Arit Zeg je Dat onderzoek van de arts had natuurlijk moeten plaatsvinden. Hè? Dat kan alsnog, en dat kan leiden tot heropening van de zaak. Mm -hmm. Dat moet gewoon gebeuren. Ja, dat hoop ik ook. Ik... Uh, um... Dat hoop ik ook. Um, maar ik ken de zaak niet goed genoeg. Ik ken de vrouw ook niet. Um, dit is wat ik vandaag mm. allemaal gehoord heb. Um, en ja, het liefst zou ik ook dat, uh, dat er onderzoek werd gedaan naar uh, het informeel huwelijk van deze man. Dat die, he, dat van, van wie is er, wie is degene geweest die het informeel huwelijk heeft gesloten. Nou, dat is een imam geweest. Mm. Pak hem. Um, Doet de overheid genoeg nu? Nee, niet genoeg. De overheid is zelfs betrokken bij het adviseren en arrangeren van religieuze huwelijken. De Nederlandse overheid? De Nederlandse overheid. Dat is op 4 november 2012, zei ik dit tijdens het uh, rondetafelgesprek Integratie in de Kamer. Omdat ik echt ik kan het ook echt aantonen. Ik ben niet gek. Ja. Um, maar. En dit is toen ook toegegeven door uh, jeugdzorg die daar okay. zat. Van, mevrouw die heeft gelijk. En, en, en als zoiets bekend wordt bij de politie... en ik heb afgelopen maandag heb ik weer een melding gekregen... van een Iraakse vrouw die aangifte heeft gedaan van mishandeling. Die man, uh, het onderzoek tegen hem loopt nog. En zij belt mij, mevrouw, ik leef in huwelijksgevangenschap. Kunt u mij helpen? En ik zeg, ja, maar uh, we hebben haar dossier doorgenomen. En ik vraag haar, ja, maar is hij ook op de hoogte? Is, heb je de politie verteld over je informeel mm. huwelijk? Ja, ze weten van alles. Ze weten dat hij meerdere gezinnen heeft. Maar, maar uiteindelijk gaat ze niet in. Nee. Maar ik heb nee. wel een. Heel kort, kort tot We gaan God, aangifte we? doen binnenkort. Heel Tegen goed. de imam, de moskee. En ook heel van goed. het polygaam huwelijk. Want er is heel veel onwetendheid ook bij de politie dat dit um, bij wet verboden ja, is. Ja, polygamie is bij wet verboden. Ja, ja en maar ook zegt, informele, onwettige, alleen religieuze imaamhuwelijken. U zegt, daar gaan we aangifte van doen en de strijd gaat gewoon door. Ondanks dat het vandaag niet gelukt is. Nee, nee we gaan ja. gewoon door totdat uh, we verandering bereiken. Hartelijk dank. Shirin okay. Moussa, directeur van Fem voor Freedom. Zometeen, de, Bel de Belgen staan te dringen aan de grens om ons te annexeren... en volgens de Vlaamse cabaretier Bert Kruismans... is dat maar goed ook, want zo worden we eindelijk wereldkampioen voetbal. De Nederlandse banken roepen op om niet meer gebruik te maken van Windows XP... als ze uh, internetbankieren. Maandag start dus een gezamenlijke campagne om een klant uh, in te lichten. Gijs Boudewijn van de betaalvereniging Nederland is verantwoordelijk voor de campagne. Goedenavond, meneer Boudewijn. Goedenavond. Ja, waarom mogen wij niet meer uh, internetbankieren met Windows XP? Uh, dat komt gewoon simpelweg omdat uh, Microsoft vanaf 8 april Windows XP niet meer uh, gaat onderhouden. Dat betekent dat het niet meer veilig is. En banken vragen van klanten om een veilig besturingssysteem te gebruiken als zij gaan internetbankieren. Ja. Kortom, je zult moeten overstappen op iets anders. De schatting is dat zo'n 10% van de mensen nog XP heeft. Uh, veel overheidsinstanties hebben nog XP. Hoe gevaarlijk wordt dat? Nou, ik denk dat we even moeten onderscheiden tussen uh, particuliere gebruikers, de consumenten en, en zakelijke gebruikers. Daar, daar hebben we het eigenlijk niet over. Overigens geldt ook daarvoor dat die beter over kunnen stappen op een ander uh, veiliger besturingssysteem, wat nog wel wordt voorzien van security updates. Um, ja, en Microsoft, uh, want dat is natuurlijk een probleem van Microsoft, niet specifiek van de banken. De computers worden generiek onveilig en er worden afgeraden door het uh, Nationaal Cybersecurity Centrum. Om na, of dat we überhaupt nog, de internet en als ja. je Windows XP hebt, dat gaat niet alleen om je bankzaken, maar dan om al je privacy, die, die kwetsbaar wordt. Oh ja. u, u bent matig te verslaan. Ik kan, het lukt nog net, dus ik ga toch nog één vraag aan u stellen. Sinds ja. januari zijn er strengere regels voor internetbankieren. Een van die regels is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor een goede beveiliging van hun computer. Betekent dat nou dat als er na 8 april iets gebeurt en je hebt XP, dat het je eigen schuld is en dat je niks vergoed krijgt? Nee, zo zwart dit, wit, is het niet. De regels zijn ook niet strenger. Ze zijn alleen simpeler en duidelijker geworden Dat hebben we dat samen met de Consumentenbond gedaan. Maar als je toch graag april Windows XP blijft gebruiken... kan dat, als er zich zou voordoen, maar er is natuurlijk meer van nodig dan alleen Windows XP gebruiken... is dat een van de omstandigheden die de bank kan meewegen... om te zeggen van, nou, ik vind dat u niet zorgvuldig genoeg gehandeld heeft... om schade te voorkomen. Oké, okay, dus gaan we een nieuw besturingsprogramma kopen. Klopt. Gijs Boudewijn, betaalvereniging in Nederland. Hartelijk dank.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 June and July will make you star up in the sky Marching from May will make you sing and sway June and July Let's give love a try I can't return mine Bridges burn And sabotage behind me I've tried so hard Played all my cards But fortune just can't find me When stars align We'll intertwine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 June and July will make you stir up in the sky March and March April May will make you sing and sway. June and July, let's give life a try.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 You love to try. Wouter Hamel, March, April, Mei. Nederland wordt binnenkort geannexeerd door de Belgen. Dat stelt de Vlaamse cabaretier Bert Kruismans in zijn nieuwe programma Vaderland. Waarmee hij vanaf morgen te zien is in de Nederlandse theaters. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank u wel. Waarom wilt u ons erbij hebben? Het zou toch fijn zijn. Ja, het klinkt helemaal anders natuurlijk als je zegt van we nemen de Nederlanders erbij. Dan dat Nederland zou zeggen we nemen de Belgen erbij. Dat het resultaat logisch, is hetzelfde, maar het laatste. klinkt anders. Ja. He? Um, nee, het, het is zo, ik ben eigenlijk... Met, met een boek bezig, maar dat is voor uh, 2015, over dat vreemde land dat maar 15 jaar bestaan heeft, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uh, van Leeuwarden tot Arlon, zal ik maar zeggen. En ik keek naar die kaart en ik dacht van, het zou toch fantastisch zijn als dit, dit land nog bestond. Wanneer was dat? Uh, 1815, 1830. Dan okay. hebben we de oranjes eruit geschopt. Dan Kijk. hadden we er genoeg van. <lacht> ja. um, maar wat hebben wij wat jullie zelf niet hebben? Wat, waarvoor hebben jullie ons nodig? Uh, schaatsmedailles bijvoorbeeld. <lacht> ja. Dat lijkt mij wel een goed idee. Uh, hoewel wij ook in Sochi een prijs hebben gewonnen wij de Belgen, we waren met zeven atleten en we hebben de prijs gekregen voor de mooiste bobslee dus daar waren we Lief. ook wel <laughs> ja. zeer blij mee, eigenlijk. die hadden wij dan ja. weer niet ja, ja. Ja. Uh, nee, maar het, het, het, het zou leuk zijn, trouwens uh, een, een, een visionair man, uh, namelijk de heer Wilders... die heeft een paar jaar geleden gezegd... Van, ja, die wilde jullie wel hebben. Ja, hij sprak alleen over Vlaanderen. Ja. Uh, dat, daar is toen inderdaad afwijzend op gereageerd. Maar ik dacht, van, misschien had Nederland een andere boodschapper moeten Ja, dat uh, zou sturen. kunnen helpen. Maar u zegt, het gaat om Vlaanderen en Wallonië. Dat ja, krijgen ja, er ook ja. bij. Ja, ja. Ja. Waarom dan? Waarom zou dat allemaal bij elkaar moeten? Wel, je, je maakt een, een fantastisch groot land. Hè? Je maakt een land met 27 miljoen inwoners. Je kan een vuist maken tegen Duitsland. Ja, ja op, allerlei, Samen. op allerlei vlakken. Nee, maar... En trouwens, uh, kijk... Als wij België-Nederland gaan inpalmen... dan doen we dat natuurlijk niet zoals de Russen op de krim. Dus we hebben, hebben twee fregatten. Dat is onze marine. We hebben twee fregatten en een muziekkapel. En die fregatten hebben we tweedehands gekocht van Nederland... omdat die vol asbest zaten. En, en Nederland, zelfs Bulgarije, Bulgarije wou ze niet. En België heeft ze dan uh, gekocht. We hebben geen Joint Strike Fighters. Onze F-16's die vallen uit de lucht. Nou, die hebben wij ook nog niet hoor. Uh, wij, dus op, op militair vlak... Gaat u het niet redden? Nee, onze, onze, dus doen, onze Belgische paraplu. Commandos Zijn 44 jaar gemiddeld. gemiddeld dat, is de, dat zijn de elite troepen van het Belgische Dat is geen, dat is geen grap, okay. niet Niets wat, wat ik vertel de is trouwens 44. Grap, dat ze misschien niet zo geschikt zijn om een land in te palmen. Hmm. Ik ben toch hier. Ja. Ja. Ja, maar, ja, maar die 44, dat, die leeftijd stemt overeen met uh, de Bodymass Index van het Belgische leger. Dus dat is, <lacht> is ook geen grap trouwens. Ze moeten vermaken. Ah, dat kan niet. Ja, ja, Dan ben je echt moddervet. vet. Jawel, kijk, bedoel, mijn collega Kamagurka zei jaren geleden al... ...wij hebben niet het, het grootste leger, maar wel het dikste leger. En dat, dat klopt ook gewoon. Wij zitten in Afghanistan, maar wel voor de catering uh, te doen van de andere landen. Dus, uh... Oké, okay, u gaat het niet via de militaire nee. weg doen, hoewel? Sluipend, hè. Sluipend, en daar zijn wij goed mee bezig. Maar ik wil u even, even aan herinneren, meneer Van den Brink, dat de grote baas van Heineken dat dat een Belg is. Ah. Maar ja. ik wil u aan herinneren dat, dat bijna alle Nederlandse kranten in Belgische handen zijn. Oh, de NRC, dat ja. bijna alle, uh, alle uh, uitgeverijen bezig zijn, enzovoort. Uh, dat die ook uh, een, fikse, fijn, een fikse Vlaamse poot hebben. En Kiefer Hofstad wordt de baas van Europa. Dan zitten we ook al bij elkaar. En uh, een zekere meneer Van Rompuy is de voorzitter van Europa. Maar de Belgen krijgen al die topfuncties. Dat is vrij eenvoudig. Niemand is bang van de Belgen. Nee, dat is dus, wel waar. Dus daarom geval, krijgen jullie we dat. alleen maar twee vergatten hebben. denken we, we ja, kunnen toch ja, ja, verder ja, ja. niks. Als ze in Afghanistan zeiden van... Uh, ja, we hebben, we hebben al tegen de... Tegen de Amerikanen gevochten. We hebben al tegen het Rode Leger gevochten. We hebben al tegen de luchtmobiele brigade gevochten. Nee. Maar nu komen de Belgen. Dus er is niemand van de Taliban die heeft geroepen... oh de, de Belgen komen! Maar nee, dat, nee, dat verdwijnt toch juist als we bij elkaar gaan, dat voordeel? Ja, daar ja, heb ik ook niet over nagedacht. <laughs> dat, dat is wel waar. Maar ik, ik, ik vind het leuk. Ik vind het leuk omdat... Uh, ja, omdat het zijn twee kleine landjes. Zeker België is een ontzettend klein land. En wij hebben ook in België alles nog eens in, in, in twee. Hè? Dus, dus wij hebben geen nationale media. Wij hebben geen... Uh, nee zitten in één gebouw geen De Vlaamse en de Waalsen ja. zitten in één ja, gebouw. Ze, ze komen, zitten in in praten in met elkaar. Maar is een ijzeren gordijn. Hè? Ja. Ja. Uh, die laatste doorgangen worden echt letterlijk dicht gemetsteld. Dus je hebt daar echt van die checkpoints Charlie's in hetzelfde gebouw. Ik, ik, ik, ik merk dat elke dag, omdat ik, uh, ik ben een van de weinige Belgen, zelfs zonder subsidies, die langs beide kanten van de taalgrens werkt. En die ook voor, ik werk ook voor de, voor de Franstalige media. Dus ik loop heel veel rond in dat gebouw. En ik herinner mij nog vorige week, je, je hebt aan datzelfde gebouw twee ingangen. Een Nederlandstalige en een nee, Franstalige. Ja, ja. En er kwam een, een vrachtwagen uit Nederland aan. En die man had de pech dat hij de Franstalige ingang nam. <lacht> en dus die kwam om, om kwart voor zeven s ochtends kwam hij eraan, wel gemutst zoals Nederlanders kunnen zijn. Ja. En die zei van: Goeiesmorgens, nou, ik heb hier een bestelling voor een of andere meneer. En ik zag echt die Franstalige uh, mensen aan de ingang kijken: van die is en rien, tout ça, <lacht> En dus dat, dat, dat is België. We hebben en hij, alles... hij zit daar nog. Schijnlijk. Je zit er nog, ja, ja. ja, ja. ja. Nog. Ander argument van u is, dan worden we eindelijk wereldkampioen voetbal, samen. Ja. Zullen we luisteren naar een fragment uit uw show? Maar we gaan naar Brazilië, we gaan naar Brazilië, hè? Voetbal, zeg u dat niet? Hé? Zo die 22 kastaars, dat tegen die andere spelers met zijn fluitens en bakkers. Hé, we gaan naar Brazilië, hè? is trouwens een mooie Belgische traditie, hè? We doen dat graag, hè? Supporter voor de Duits. Maar we gaan winnen, hè? Ik voel het, hè? Met zo'n ploegje zoals we nu hebben. Eh, let op, allemaal lichte Belgen, hè? Benteke, Dembele, Charlie, Fellaini, Mboyo, Lukaku, Compagnie en <laughs> De Bruyne. De Bruyne, dat is die en rossen. <laughs> ja, wat mogen onze voetballers dan nog wel meedoen... of stelt u dan gewoon het Belgisch elftal op? Dat lijkt me wel goed, ja. Nee, en op de bank zetten we de Nederlanders. Ah, uh, oké. Okay. Nee, maar dat is een beetje jenne natuurlijk. Uh, Wat zit er mijn... een serieuze ondertoon in uw programma? Wees gerust. Um, ja, wij hebben het... Kijk, in, in België gaat het enorm over nationalisme. Hè. Al, al sinds een paar jaar. We hebben uh, een, de grootste partij van België programmapunt nummer één is Vlaanderen moet onafhankelijk worden. Ja, dat is ja. het programmapunt van de grootste partij van België. De, uh, die de, de burgemeester in de grootste stad van België levert, namelijk in Antwerpen. Dus, die, uh, die net als u de slimste mens van België is geweest trouwens. Dat is een groot misverstand, want hij heeft het nooit gewonnen. Ach, echt niet? Nee. Dat zegt hij altijd hij heeft, als hij hier ja, komt. Maar hij, nee, dat wil ik bij deze uit de wereld helpen. Oh. Hij heeft uh, ooit eens zilver gehaald en toen wij de Champions League speelden, de allerslimste mens ter wereld. Bart de Wever hebben we het Bart over. Wever, he? ja? Toen deed hij nog mee, tot Oeh. ik in het vizier hier kwam in hij niet meer U heeft mee. hem vernietigend verslagen? Ja, en ik heb hem daarna nog gesproken en ik zei van, ja, ik vind het jammer dat ik ja, dat u voortijdig heeft opgegeven want we hebben nooit tegen elkaar gespeeld en hij zei van, ja, uh, ik denk trouwens niet dat ik het tegen u zou gehaald hebben ik zeg van, <laughs> okay. en toen zei ik van, ik denk dat u gelijk heeft en hij zegt, Vlaanderen zelfstandig, en dan zegt u we nemen Nederland en we lonen je erbij ja, dat lijkt mij veel beter, dus net het je moet soms tegen de stroom durven inroeien en net het tegenovergestelde durven poneren dat dan dat wat de meerderheid vertelt. Met het probleem is, jullie zijn beter dan wij. Jullie hebben betere universiteiten. Jullie hebben een betere taalbeheersing. Alle taalspelletjes worden door de Vlamingen gewonnen. Ja, dat is waar. En jullie hebben een betere keuken. Ja, maar we hebben geen aardgas. <lacht> uh, nee, dat hebben wij dan weer. We neer. hebben we al verjubeld. Het uh, cabaretprogramma Vaderland van Bert Kruisman. beleeft morgen zijn première in Theater de Tobbe in Voorburg. En de totale speellijst is te vinden op kruismans.com. Hartelijk dank, fijn dat u er was. En dat zeg ik ook tegen Shirin Moussa van Fan voor Vrienden. Dat zeg ik ook tegen Arendtja Boekenstein. En uh, tegen Rente Klamen natuurlijk. Zometeen is er Kunststof. En daarin is Hugo Borst de gast over zijn boek over Louis van Gaal. Wij we zijn er morgen weer. Tot dan. Dit is 28 februari 2014. Dit is de dag van Diederik. In de VN Veiligheidsraad is vannacht het eerste lijsttrekkersdebat... over de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Rusland en Frankrijk kwamen in botsing over de herindeling van de Krimpenerwaard. China doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen... maar riep wel op om op lokale partijen te stemmen of op de SP. De afgezette president Yanukovych zal niet meedoen aan de Oekraïnse verkiezingen in mei. De voormalig leider van Oekraïne wil meer tijd besteden aan zijn veiligheid. Het CDA zal zijn steun aan de oorlog in Irak intrekken... als het kabinet in 2015 de belastingen voor gezinnen verhoogt. De onderhandelingspositie van het CDA is lastig... omdat de partij geen enkel akkoord heeft gesloten met het huidige kabinet. Dit was de dag van Diederik, een goedenavond. Waarom zou je middelen in handel laten...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 Een krachtige voorstelling van het Internationaal Danstheater. Met live muziek van Carla Pires. Drie maart te zien in het De La Theater Amsterdam. Daarna op tournee door Nederland. Kijk voor de speellijst op internationaaldanstheater.nl Dat doen ze ook. Checklist en direct contact via een handige app. erkendeverhuizers.nl Tobias Heller is een succesvolle tv-producent. Hij waant zich onaantastbaar. Tot hij tijdens een live interview geconfronteerd wordt met zijn verleden.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 Bank Anony. Tijd voor Max is een programma waar heel veel van u met plezier naar kijken. Dit programma willen wij graag voor u blijven maken. En dat kan als u ons steunt. Word nu lid van Max voor maar 5,72 euro per jaar. En ontvang ook nog een mooi welkomstgeschenk. Bel 0900 55 55 000. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hartelijk dank. <lacht>